De Jong met het NOS-journaal. President Trump heeft enthousiast gereageerd op een nieuwe uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat federale rechters niet de macht hebben om het beleid van de president tegen te houden. Trump spreekt van een grote overwinning en wil meteen doorgaan met zaken die eerder door de rechter werden tegengehouden. In Iran zijn de afgelopen dagen honderden mensen opgepakt. Die worden verdacht van spionage voor Israël. Ook is een onbekend aantal mensen zonder vorm van proces ter dood gebracht. Bij Israëlische aanvallen in Iran werden nucleaire complexen zwaar beschadigd en ook werden kerngeleerden en hoge militairen vermoord. Het regime in Teheran gaat ervan uit dat Israël nauwkeurige informatie had over waar het leger moest aanvallen. Vooral in de hoofdstad Teheran zijn verdachten opgepakt, maar ook in andere steden en in de Koerdische regio in Iran. Israëlische militairen in Gaza hebben de opdracht om te schieten op Palestijnen bij voedseldistributiepunten. Dat schrijft de krant Haaretz, die met militairen sprak. Volgens die militairen is schieten de enige manier van communicatie met de Palestijnse bevolking. Het leger zegt dat er wordt geschoten omdat er gevaar dreigt. Alleen al in juni werden bij de hulppunten 549 Palestijnen gedood volgens de autoriteiten in Gaza. Een oud justitie-medewerker is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor het kopiëren van vertrouwelijke informatie over de extra beveiligde inrichting in Vught. Ook deed hij dat over de gevangenis op Schiphol. De man mailde bestanden van zijn werkadres naar zijn privémailadres. Het ging onder meer om procedures rond de beveiliging van gevangenissen, namen van collega's en over vermeende plannen voor een uitbraak. Er zijn geen aanwijzingen dat de auto ambtenaar bestanden naar anderen heeft doorgestuurd of dat die te linken is aan een criminele organisatie. Het weer, zon en wolken, maximaal 24 graden vandaag. Morgen eerst bewolking later zon. Dan kan het 28 graden worden. Daarna zonnig, maandag en dinsdag zelfs tropisch heet. Dit was het NOS-journaal. ZFM verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Je luistert naar Gelmer en de M&M's. Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. Zei, ik zei een vriend die mij kon halen Ik wist niet wat ik hoorde, het was een beetje overstuur En ik zei dan mag die gozer ook betalen De liefde van mijn leven, Stap zomaar uit de kroeg Bij hem in een Mercedes, Welkom bij het tweede uur van Jammer waar uh, Wij beginnen met een aanvraagplaatje. Ja, ik had hem niet in het programma staan, maar het was een aanvraag van uh, hoe kan het ook anders? Wie was dit uh, die het heeft aangevraagd? Uh, kijk, ja, en even. ik ben echt, ik, ik leefde helemaal op uh, toen je deze aanzette, Want de eerste deuntjes, hij is nog maar precies een week uit. Samen wel wel, tot ons nieuw Nederlands talent. 18 jaar is hij nog maar, dit was het nummer, alles kan kapot. Ja, Jammer in, uh, is echt fan hoor, oprecht. In februari of in maart uh, bracht hij ook het nummer uit, echte liefde is te koop. En uh, dat is binnen een week miljoenen keren beluisterd. Inmiddels volgens mij de 30 miljoen aangetikt. Ah, ja. ik, vind het, ik vind het echt... Kijk, Nederlands muziek... Als je drie jaar geleden deze uitzending luisterde... had ik er niks mee. Maar het heeft, het heeft echt toch wel iets. Het en dan gewoon die heeft ons verkaasd. Toch gewoon, tof, en, die knoeg Gewoon, niet die, gewoon, ja, die, gewoon, ja, gewoon en die tekst inderdaad. En het zingt gewoon lekker mee. Het zingt lekker mee. Maar als je naar de tekst luistert... gaat het ook nog eens ergens over. Dus het is gewoon... Ja, het is een lekker nummer. Het hij, zit wat ik lekker wel in leuk elkaar. vind. En, ja. en je moet de videoclip maken. En, en, ik, je moet gezien, het je, ja. en ik moet het je geven. Hij, hij, wat hij wel gewoon heel slim doet eigenlijk. Is dat hij gewoon van iedereen's intrusive thoughts. Weet je wel. Als we ergens, uh, ergens zijn of iets meemaken. Maakt hij teksten. Een beetje van God los. Maar goed. Uh, ja. Dat ja, resoneert. Net zoals, uh, dat net resoneert. Zoals de <laughs> eerste zinnen van zijn uh, eerste nummer dan, zeg maar. Echt liefde is te koop. Dat is. Um, oh. even kijken wat oh, nou dat ook alweer is. Maar <laughs> ik, ik snap, wat je, snap wat je bedoelt. Want, um, hij, mij. Hij is... laat je echt even verplaatsen in de, in de situatie. Dus je, je Eerste je nummer bent, ter context van de luisteraar heren. gaat erover dat hij een vrouw ontmoet. Die die. Ja, uh, ik zag je daar staan. Ja, die die maar dus, hij dus niet zo fein, heel fein, aantrekkelijk ja. vindt. Maar dan ziet hij ineens dat ze best wel heel wat geld heeft. Ja, even we gaan even voor de context luisteren: de club, In het licht van, van de volle maan. Je keek me lachend aan. Ja, dit is even de Britje Je kwam dichterbij Een mooie meid Maar stiekem niks voor mij Maar voordat ik kon gaan En nu komt het hoor Zag ik ineens jou, Maserati Huis op Bali de liefde ja. draait niet om geld, geld, maar het maakt niet. Nu ja. genoeg, Karel. Ja, je snapt in ieder geval, geval. geval de vibe ja. van het uh, liedje inderdaad. Precies, ja. dus punt, point being. Uh, ja, als een vrouw geld heeft, is dat toch wel interessant. En uh, nou, nu dus blijkbaar uh, het idee van... Hey, als je zo'n knullig mannetje ziet staan... en toch wel een beetje zelfvertrouwen hebt... Ja, dan kan je inderdaad wel eens denken van... Hey, ik kan zo, dat inderdaad niet kapot in de Dat is het vorige Wat ik aan de de het volgende nummer inderdaad... Maar wat, wat ik altijd zo grappig vind aan dit soort nummers... en terug in de tijd heeft dat ook een beetje van de Beertsen... maar sowieso die Volksnummers. Ze schetsen altijd de situatie. Weet je wel? En, en de, het liedje is daarom heel leuk... maar die je eigenlijk bijna nooit meemaakt. Maar toch? Toch? Jij Ook zegt dat. Ook niet gebeurd. Ook niet in de. Nou, maar, daar ik, maar daar ben ik niet mee eens. Ik, ik heb uh, uh, echt wel eens ditzelfde gedacht. Ik dacht, nou die relatie kan best kapot. Dat ik inderdaad als een soort lulletje vind naast een hele mooie dame nee, nee maar. Nee maar. Dat ik dacht, nou inderdaad. inderdaad er is even, maar één meer koop. Even de letterlijke. Uh, ja? Even de letterlijke zin. Oh. Ik zag je daar staan bij de club. Ja, ik zie wel vaak mensen bij de club staan. Nee, dat precies. Dat. Maar <laughs> dat, dat zinnetje en dat, dat gaat dan over op een soort. Ja. Het, het is een soort liefdeslevensnieuws ja, ja, ja, zeg ja, ja, ja, maar. Ja ja ja ja ja. Maar ik zag je daar staan. Denk je dat wel eens? Ik zag je daar staan. Ik denk wel eens terug aan mensen die ik ergens ontmoet, ja. ja. Ik, eh, maar ik heb zelf. eigenlijk heb ik altijd het leukste. connecties met vrouwen leg ik op meer huisfeestjes. Achterge dingen. Ja. Schat, ik heb een huisfeestje. Ja, we moeten een huisfeestje. Moeten We moeten we een nummer van een smartlappie uh, maken. Ja. Ja. Nou goed, we zijn echt afgeweken van het onderwerp, geloof ik. Zeker. Het is een uh, Roxy Dekker-nummer, hè. Oh, ja. Huisfeestjes ja. gewoon een bestaand nummer. We gaan de DJ's on point. Ja, ik ben on point. Het mooiste, ik Is het heb het volgende nummer nee het, nee, het mooiste ik heb gewoon één mapje van Koningsnacht. Daar zijn al deze nummers dus in. Dus ik heb heel makkelijk trompjes. Oh, uh, ik heb nog deze bangers. Van de wat... ene gok naar de andere. Nee, ik heb ook nog, ik heb ook nog mijn telefoon en wow, ik lees iets op. Oh, hij doe het niet. Ik heb ook nog deze. Ik heb alles in de aanbieding, hè. Welke? De tijd die vloog. Hé, hey, maar, maar wacht even. Dit is helemaal niet leuk voor de luisteraar. Maar waar waren we nou gebleven, jongens? Kom op. Van later maar verloren <laughs> uit het Oh, oog. oh maar niemand gaat dit toch luisteren? Steef, <laughs> hey, je bent we nu een toerist. Hé, hey, maar, uh, ja, maar... je bent toerist. Je, je scrollt door een Nederlandse scènes, zo'n Duitser. Ja, en uh, ja, je hoort we, ineens dit okay, kattige guys, okay, op de radio. Guys, we should talk in English for our tourists and our uh, hey, Duits, foreign listeners. Mijn vrienden. Uh, eins, zwei, <laughs> Maar gaan we dit wat, was, wat was nou het onderwerp? Het onderwerp is uh, het De uh, topic we're talking oh. about is ah. Holland Casino. It was sold to the, uh, to the gemeente Zandvoort. To de gemeente ja. Municipality of Zandvoort. Ja, de gemeente Zandvoort is sinds vorige week eigenaar van de grond... en het pand van voormalig Holland Casino, inclusief de parkeergarage. Tijdens de geheime stemming ging de gemeenteraad akkoord... met de aanschafprijs van 8,7 miljoen euro... De gemeente noemt dat een marktconform bedrag. Jan-Jaap de Kloet, de wethouder, is natuurlijk ontzettend blij... dat hiermee de regie op de ontwikkeling van het Baddesplein uh, nog meer compleet wordt. Want ja, er was wel een plan voor het Battersplein ontwikkelen als zichzelf. Maar het was altijd de wens vanuit de gemeente... om daar ook het stukje grond-Hollands Casino in mee te nemen. Dat was nooit eigenlijk gelukt. Maar sinds dat in oktober het Hollands Casino hebben aangekondigd we gaan hier weg, aast de gemeente eigenlijk al op, uh, op dit stukje exploitatie. Uh, oh. Dus... Uh, ja, okay. tot zover. Ja, er waren nog wel wat opmerkingen. En er is nog een motie ingediend die uiteindelijk helemaal niks uh, opleverde. Maar goed, uh, het casino is in ieder geval in handen van de gemeente Zandvoort. En ja, dat kan. Nu varen. komt daar binnenkort een lelijk Hotel. Dat is waar. Nog even, even, even zijdelings. Nee, nog ja, even okay. zijdelings. Maar uh, er zijn ook meer fietsstallingen en camera's toezicht. is dus ook uitgebreid. Ja, nee, dat is wel goed. En fietsenstallingen ja. uh, zijn er weer. Maar wat de grap was... is okay, dat nieuwe, nieuwe stallingen bij het Passagepanden... in het drukste weekend tot nu toe van het jaar... Uh, nauwelijks zijn gebruikt. Dus er ging iets mis intern bij de gemeente. Maar mocht je dit horen... And, uh, for every tourist, you can park your bicycle... Uh, at next, close to the station. Five minute walk. There are new parking lots for the, uh, for the bicycles, So you can place them there. Want uh, natuurlijk, zandvoorters, die gooien hem gewoon ergens neer waar ze zin in hebben. Um, dat is wel wat er gebeurt met de inderdaad. Mee, en maar ja. er wordt natuurlijk ook nog onderzoek gedaan naar meer locaties. En mijn focus zou hebben dat er eindelijk je fiets fatsoenlijk kan zetten bij het treinstation aan de onderkant. Ja, nou, daar ben ik het zo mee. Het, even het voor treinstation hebben. is echt de belangrijkste plek. Gewoon überhaupt. Niet eens dan in de onderkant, beide. Gewoon. Ja. Nou, ja. dan, uh, dan Ik vind wel dat mijn programma een beetje wordt <laughs> overgenomen. Okay, uh, ja, Oké, uh, Ik geef hem weer terug. Uh, Oké, okay, nee, we hebben er dus even <laughs> gehad over de Hollandse Casino. Inderdaad door dit, dit, het, is, dit is een leuker item, wacht even. Ja, wat door de Sandvoort is overgekocht voor een leuk bedrag. We hebben extra fietsparkeerplaats. Dus inderdaad voor de toeristen, als je je fiets ergens wil neer, kan dat daar. Uh, en als laatste hebben we ook nog een... Uh, als ik van halen op het dagblad, waar eigenlijk de Sandvoortse ondernemers er niet blij waren met de NS. Aangezien natuurlijk een uh, leuke spoorwerkzaamheden waren in het drukste weekend... Nou ja, even een van de drukste weekenden van het jaar. Omdat het natuurlijk 30 graden was. En, uh, nou ja, een stuk van de Stand voor Sedaan afgesloten. inderdaad. Historic en inderdaad, historiek Grand Prix. En dan ook nog een keer geen trein. Nee, daar wil ik het even kort over hebben. Dan mag jij daarna even beginnen over de Pride opening. Maar inderdaad, um, ik vond het ook bijzonder. Dan denk ik van hoe gebeurt het in godsnaam dat dat soort wegwerkzaamheden zijn. Um, dan heb je nog een treinwerkzaamheden. Dan heb je dat in het Grand Prix weekend. Dan denk ik denk, wie heeft daarover nagedacht? Of is daarover nagedacht? Denk nou ik ja, dat gelijk? Uh, uh, niet vooral. Ja. Ja, en wie het wie idee was dat dan? Zeker. Nou, ik denk dat het, nou ja, en ProRail doet dat niet, gewoon los. Dus zij informeren niet, ja. gewoon de overheid van... joh, wij gaan dit doen. Dus dat is gewoon hun eigen beslissing. Maar echt al twee jaar van tevoren. Hè? En, en ja, nou ja, dat, dat zal inderdaad. Maar goed, dus die doen dat. En, uh, nou ja, en, en de wegwerkzaamheden, dat zal dan toch echt gewoon de gemeente zijn geweest, hè? Tenminste, tenminste, het ging om provinciaal de weg. Waar was dit? Bij de... Nee, de, de weg is afgesloten vanwege de spoorwegwerking, ja. omdat ze ook aan die brug moesten zitten. Dus het is oh, maar de brug is wel pro provincie. Een volledig pro, nee, volledig pro De natuurbrug? Een Nee, we hebben het over Heemse en spoorbrug. Oh, die brug. Nee, dan is het al pro Ja, ja pro-deel. Ja. Pro kort tot, wij gaan oh, allemaal deel. klaar oh, gaan over man, Tot zover, Oeh. tot morgen. En dan heeft jammer nog één, nou ja, ik zou zeggen, hou het kort, maar begin even over de Pride-opening. We hebben anderhalve minuut. Succes. Nou, het was natuurlijk uh, fantastisch uh, vanmiddag uh, vanaf 4 uur... Uh, of eigenlijk moet ik zeggen, vanaf twee uur kon iedereen genieten... in de zandstroom van een bijzondere expositie van Pride at the Beach. En daar door de clubleden daar zelf gemaakt... de kunst uh, voor mensen met een hapende brein in het thema love. En in het raadhuis exposeerden twaalf kunstenaars... plus dus een stukje van die zandstroom de komende tijd ook uh, met hun uh, kunst. En het is eigenlijk de aftrap en het startslot van Pride at the Beach... Want de komende week, kijk op pridedbeach.com... Uh, vinden er meer programmaonderdelen plaats. Uh, cultuur, entertainment, sport, een uh, vrouwenfeest. Er is nog een hele leuke borrel met een uh, speciaal regenboogdiner. En natuurlijk 28 juli, de grote dag. Sport op het strand, s ochtends vroeg, lekker actief. En dan vanaf twee uur kan je lekker meelopen met de parade. Uh, vanaf drie uur, moet ik zeggen. En dan hebben we een ontzettend gaaf feest. En de line-up is al compleet. Dat ga ik hier niet op... Uh, uh, op de radio al uh, over uitweiden. Maar we hebben echt hele leuke nieuwe artiesten. Ook uh, jonge mensen. En, uh, ja, het, wo het wordt gewoon fantastisch. Anders dan anders. Want dus volledig op het strand. Inclusief parade die daar eindigt. En alles is bij uh, Cosmico Beach. Uh, nummer 14 in Zandvoort. En uh, ik uh, ben echt ja, heel blij... Dat, uh, dat we dit weer kunnen doen. En ook uh, de mensen uh, van Beleef Zandvoort... die natuurlijk die ruimte... Uh, via de gemeente nog uh, exploiteren. Dat is echt... Uh, een fantastische plek. Je loopt er zo naar binnen. En uh, je ja, gaat dat allemaal ja. zien. Officieel raadhuisplein 16. Ja. Oude raadhuis, ingang Haltestraat. Ja, ik. leuk. Je kwam ook echt enthousiast aan. Dus het is ook echt waar. Het is niet gefaked op de radio. Het was echt enthousiast over dit hele verhaal. En uh, nou ja, goed. Dat was eigenlijk het meest rommelige zandstukje wat we ooit hebben gedaan. Uh, Vermoedelijk Zo hoort het tenminste. te zijn. Uh, en, omdat en omdat we er toch zo lekker in zitten, yeah. dan uh, oh, gaan we cool. gewoon even luisteren. Je voor twee. Ik wacht alleen nog op jou, RSVP. Oké, okay, nu ben jij er. Eindelijk een keer met de jongens in de stad. Schandalig, maar we gaan weer naar de VIP. Kan even, man. Pak mijn telefoon en ik lees iets onverwachts. Er is maar één ding. Is Koen gebleven Het is pas kwart voor negen Wacht, ik loop wel even naar beneden Misschien moest u nog iets aan de garderobe rol begeten Ik kan hem niet meer vinden Hij stond hier net nog binnen ik Kreeg hier niet zijn berichtje Zoiets van, eh uh... Schat, ik geef een huisfeestje Voor twee. Ik wacht alleen op jou. RSVP Vanavond mag er niemand anders mee Verzin mijn me vast een smoes Voor je vrienden in de koel. Ik wil niet vallen Lekker, ik ga, ik ben moe Gaan jullie maar verder Mijn lekker gaat vloed. Wat ben je voor bladder Waar ga je naartoe Toch niet naar die dekker We zijn met zo'n crew Dit stond serieus al een week of zeven vast Maar we zijn genadeloos geskipt Jij laat geen keus Halen alles uit de kast Dan weet je morgen wat je hebt gemist Want wij gaan deze toko pas uit om kort voor zes En viermans wordt de avond nog steeds een groot succes We staan hier wel te klagen Maar stoppen nu met vragen Ga lekker bij de slapen Als zij zegt Schat ik geef een huisfeestje voor twee Ik wacht alleen op jou RSVP Vanavond nog First, me. First, him. Wat we er zo lekker in zaten... hoorde je bankzitters en Roxy Decker met Huisfeestje. En daarna hoorde je Bruce Springsteen met Repo Man, Want die heeft iets heel bijzonders gedaan vandaag. Er zijn namelijk uh, een aantal... Nou ja, een aantal 74... nog nooit eerder gehoorde nummers... in één keer uitgebracht. Vijf uur, ruim vijf uur aan muziek. Uh, en daar uh, draaiden we er dus eentje van. Dit was uh, Repo Man dus. één van die nummers op, uh, hun, op uh, de nieuwe box... van Bruce Springsteen. Tracks 2. Uh, dus uh, ja... Dat wilde ik even aankondigen. Dat vind ik heel bijzonder, want je ziet het natuurlijk niet vaak... dat een artiest in één keer vijf uur aan alleen maar nieuwe nummers uitbrengt. Het gaat in ieder geval om nummers die nog niet eerder uitgebracht waren... die opgenomen zijn tussen 1983 en 2018. Dus wat, dit is een, uh, wat leuk. Leuk is dit, hè? Ja. Ik ben natuurlijk al toch altijd wel een beetje Bruce Springsteen-fan... en ik vond dit gewoon... Uh, ja, het is natuurlijk een heel bijzonder iets. En uh, je ja, ziet ook, mooi. wat voor een oeuvre deze man heeft opgebouwd. Hetzelfde aan nummers die dus nog nooit gereleased zijn. Ja. En uh, ja, daarvoor dus bang zitten. als dus die trouwens een documentaire hebben op Prime Video... die is vandaag uitgekomen. Hartstikke goed. Interessant. Het is nu tijd voor het irritatiefactortje. En ik hoorde vooral meer net echt al van... Uh, ja, het irritaties. Ja, ik was even inspiratie aan het opdoen. Want ik denk van... We zitten toch vaak best wel te klooien. En toen kwam ik ineens achter... dat ik niet het enige wens ben met gedeelde irritatie. Want god, wat zijn er toch al veel dingen. En ik zit net ook nog een originele te bedenken. Dus laten we daar eens mee beginnen. Als je dan een hand geeft aan mensen... En dat moet ik nogal vaak doen, hè, want politiek en zo. En dan heeft iemand net niet van die... Die, is het net nog van die natte handen... omdat ze net hun handen hebben gewassen op het toilet... en dan zit er uh, zo'n klamme vieze klauw waar je dan ingrijpt, weet je wel. Dat je denkt van... Ja, ik, had, ik hoef jouw jou, jou, jou, jou, jou zeepwater niet toevallig. op mijn hand, weet je wel. Gew toevallig had ik vandaag bij die open toevallig een paar voorbeelden van... maar ook iemand die zei heel netjes van ik heb net mijn handen gewassen en er waren, waren niet goede doekjes, dus ik geef geen hand, weet je wel. Die mensen ja, maar zijn oh, maar echt kijk, soort, aan de ene kant aan de zijn een, een soort kant, savior. Nou, aan de ene kant ja, aan de andere kant, ik weet niet. Ik ben ook een beetje van, ja, wat niet weet, wat niet deert. Dan hoor ik het liever helemaal niet. Nee, maar kijk, ik ben het met jou want ik doe dit dus ook altijd. Ik heb heel vaak voor werk afspraken dat ik inderdaad mijn handen was van, ik weet ik, voor wat, uh, ja, dat, dat, dat, weet je, dat is gewoon prima. En dan heb ik, zeg ik ook wel tegen mensen van, ja, uh, ik wil best een hand geven, maar ik ben, ik heb dus net handen gewassen. Dus maar ik, handen ik denk, gehoos. misschien komt het meer neer op mijn, mijn algemeen negatief kijk van mensen in hygiëne, want dan word ik eigenlijk herinnerd... dat waarschijnlijk gewoon de helft van de mensen... hun hand gewoon de hele dag niet heeft gewassen. Ja, maar dus dan daarom van, is het toch juist goed... Voor... niks, want ja, maar, dan denk ik er überhaupt niet Ja, maar daarom is het toch juist goed als mensen nee. zeggen... Dat... Ik heb net handen gewassen. Ja, ik heb nee, al niet dat mensen dat zeggen. Dan, dan geef dan ik, ik alsnog drie zeggen. andere mensen een hand die, die dat niet hebben gedaan. Weet je? En dan denk ik daar aan. Dan, dan denk ik er liever niet aan. Weet je wel? Ja, maar dit is, dit is een, een non-issue. <laughs> nee, dat weet ik niet. Nou, en ik zat ah. nog te denken... Uh, gewoon algemene supermarkt irritaties. Want daar gebeuren me toch ja, wat dingen. Omdat weet joh. je, de supermarkt is natuurlijk de plek waar niet alle lagen al. van de samenleving samenkomen. Een soort gemeenschapshuis met een kassa. Een soort gemeenschapshuis met een kassa. Een smeltpot van de samenleving. Maar er is ook een smeltpot van irritaties. En geluksmomentjes overigens, maar ook irritaties. Vreselijk. En gewoon, weet je, ja, ik vind het, ik, ik, het is niet zo leuk als dat, dat, dat handenwas-ding wat ik net vertelde, Een beetje absurd. Maar gewoon. Uh, mensen die dan, weet dat je dat je dan in zo'n hele lange rij staat, voor zo'n self-scan-kast, dat je denkt, nou, ik ga een keer mijn klein geld opmaken, weet je, je krijg best vaak fooitjes en fysieke dingen, heel vaak als ik de, de supermarkt doe, dat, dan doe ik daar met die, met, die, met die muntenautomaat. Nou, staat altijd een rij, want mensen, niet de enige, en dan zijn er mensen die het niet begrijpen, en dan ergens wil je ze helpen, maar dan doe je het niet. Maar dan irriteer je er toch ook aan dat ze dan niet begrijpen... waar nou dat knopje eigenlijk zit. En, uh, of dat ze nog helemaal moeten uitrekenen hoe het zit. Of nog erger, van die vrouwen die dan zo'n tasje hebben, gewoon überhaupt waar dan in het tasje zit dan een tasje... en daarin zit dan een portemonnee met een rits... die dan ook nog open moet. En dan moeten ze eerst het ene tasje uit de andere tas halen. Dan komt daar de portemonnee vandaan. Daar moet de rits dan van open. En dan vervolgens komt daar dan een pasje uit. Dan zitten ze daar drie pasjes te kijken. En dan gaan ze toch geen pasje doen. Dan gaan ze klein geld doen. En dan gaan ze ook nog heel langzaam tellen... hoeveel klein geld er in dat ding moet nou echt serieus, dan denk ik echt van mensen heb je ooit gehoord van sociaals en heb je ooit gehoord van gewoon van tevoren je, je, je bankpas ready hebben je geld ready hebben om het gewoon te doen en echt de supermarkt is gewoon een bron van dat soort Rrr, Kleine irritatie. irritatie ja, zegt, gewoon dat, soort, dan, hè? dat ja. soort dingen. En dat is gewoon, ja, ik weet niet. Nee, niet mijn ding. Dus ja, sorry, ik ben nu echt helemaal los van het gaan. Maar wat... Uh... Nou, maar kijk, Rrr. mijn klassieke ja. super irritatie is, en dit is, <laughs> dit is... Dit heb ik echt consequent. En dit is een irritatie voor iedereen. Ik heb het ook al eerder over gehad. Altijd als ik snel, bijvoorbeeld voor de trein, één dingetje ga halen. En ik of zo, heb ik altijd controle. En dit is echt... Dit is echt insane. Nou, maar... Wat je nu zegt, hè? Ja. Altijd, maar, maar je krijgt de, altijd bij controles met de trein het alleen maar een kiosk? Nee, maar ik heb het over. Nee. Als ik stel... Ik, kijk, ik heb wel dat ik in Haarlem naar de Appie in de stad ga. En dan naar de trein. Omdat ik niet opgelicht word door Albertine to go. Ja. En eigenlijk nou, is het bij dezelfde politie is een euro goedkoper daar. Ja. Dan dus haal ik het daar. En dat, Heel goed, Mike. Weet je, gewoon... Heel goed. Maar, als, als Principes. ik gewoon alle tijd heb... Nooit controles. Ja, maar, maar dat is überhaupt altijd met controles. gaan zeg, maar we toch weer naar het OV. Dat is toch... Nee. <laughs> ik, ja, gaan, ik, ben laatst, luisteren. Luisteren. ik ben laatst gecontroleerd voor twee corsantjes. Nee, nee, precies. Maar, maar met het OVP, dat is ook altijd... dan wordt er dus de hele rit niet gecontroleerd... op de drukste traject in de spits. En dan zit je echt op een weet ik voor een rustige drie uur in de middag. Echt het allereerste vier minuten in de trein. En dan loopt die conducteur al snel de ronde. Zodat ze daar... Het verschijnt van het systeem wat zegt... ja, je moet één keer in de zoveel tijd een ronde lopen. En dan zijn ze ook gewoon gelijk klaar. Dus dan nou kiezen ze het moment dat het dat allerrustigst is in de trein... om eventjes woep, woep, woep, weet je. Ja, dat is niet een irritatiefactor, maar dat verbaast me dan. Dan denk ik van, waarom... Dat is niet ja. hoe controles voor het werk, toch? Je wilt toch zoveel mogelijk mensen pakken die dan, dan fouten rijden. Tuurlijk, allemaal bekeuringen. Maar goed, gaan we weer naar het OV. Dat moet ik niet doen. Nee, dat dan, dan gaat het escaleren. Wat vond je in... van de treinstakingen? Uh, sowieso, stakingen in het algemeen zijn ook gewoon een irritatiefactor. Kijk, ik gun mensen geld, ik gun mensen goede arbeidsvoorwaarden... maar ik gun mezelf ook gewoon een trein die rijdt. Dus dat, is, dat schuurt een beetje met elkaar, weet je wel. Nou, wat, wat ik ja. heb met de afgelopen treinstakingen... Ik heb altijd volle sympathie en steun voor staking op zich en het doel daarvan. Maar dit keer kwamen ze gewoon, hadden ze meteen staking aangekondigd, terwijl volgens mij de gesprekken nog niet echt per se heel erg ver gevorderd... of helemaal vastliepen. Stakingen wordt nu wel echt te veel ingezet als een soort eerste middel... terwijl nou ja, ik kom op vakbonden. Ik weet niet hè, wat, wat de achtergrond is en de praktijk... maar wat ik erover heb gelezen, denk ik wel... in dit geval had het niet zo gehoeven... En de vraag is ook: ja, wat bereiken ze, weet je wel? Want er ligt nu een eindbot en er is nog geen reactie op. Ik heb een irritatiefactor voor jullie. Ja. Echt, echt ja. een verhaal wat ik heb meegemaakt laatst moet ik kwijt. Vertel. Dit, dit heb ik nu nog niet verteld. Dit was echt de vreselijkste ervaring van mijn leven. Misschien weet misschien je het wel. Ik was laatst, was ik met een vriend, was ik, was ik eventjes in het buitenland. We deelden een hotelkamer, ja. want het is op een soort groepswijze. En die man die heeft dus een, een wekker, heeft die, uh, ingesteld. Ja, hij hield al eigenlijk nauwelijks rekening. Het was veel meer duldig, maar ik voel een beetje op de tijd letten. Maar ja, hij hield eigenlijk al nauwelijks rekening. Kostte dat ik wel gewoon wilde slapen op een gegeven moment. Weet je, natuurlijk maak je het een beetje laat en een beetje wat even, Maar er zijn ook moment waarop je rust wilt. Maar dan begon hij gewoon echt hardop te praten. Zo van, uh, uh, alsof het zeg maar, nu de radio zo is. Terwijl het drie uur nachts was en zo. Terwijl ik al aan het slapen was. Nou, dat is al fijn. En op een gegeven moment, op de allerlaatste dag, word ik wakker. Tas inpakken. Moest ik terug met naar de bus. En uh, hij was nog niet wakker. Dus kwart. Kwart voor negen, misschien kwart over negen, heb ik me waar wakker gemaakt. Dan denk ik: nou ja, straks is hij te laat en is iedereen geïrriteerd. Dan moet ja, die bus kan moeilijk weg als hij ja. er niet in zit. Nou, hij zegt: Ja, nee, is, uh, wil je dan even mijn telefoon meenemen? Dan kun je daarmee afrekenen. Dan kan je even een croissantje voor me halen. bla, bla, bla weet je wel. Lekker Nederlands splitten. Nou goed, prima. Ik neem zijn telefoon mee. Dus ik sta in een Frans supermarkt, wat is dus echt vlak bij dat, uh, dat gebouw zit. Vervolgens gaat het dus vlak voor die kassa, hoor ik ineens: wieep, Wieep, wieep. Een soort van... Als er een soort, van, een soort, van, een ja. een soort, soort schoonmaakmachine langskomt. Ik denk, hè? Huh? Ik zie helemaal geen schoonmaakmachine. Dan zie dus ik allemaal van die Franse mensen heel raar naar me kijken. Dus ik denk, hè? Huh? Kut, dus ik pak zijn telefoon en heb maar zo. gaat er een wekker af, hè? En, en, en, en, nou, uh, oké, okay, denk je dan? Dan zit je de wekker uit, ongemakkelijk momentje, klaar. Nee, nee, nee, nee, nee, nee mensen, nee. Eh, uh, um, ik sta ten eerste met drie telefoons in handen. Want ik heb er dan zelf dat ik er twee mee op dat moment. Ja, lang verhaal, maakt niet uit. Dus ik sta stond ook nog heel dom te kijken van waar komt dat geluid vandaan. Je zag ook die Fransen kijken van hoe heeft deze man drie telefoons in zijn handen. En zit hij dus verschokken op te kijken. Vervolgens kan ik dat geluid dus niet uitzetten. Kan ik ook niet dat alarm uitzetten. Ja, misschien achteraf had ik hem wel zeg maar, echt uit kunnen drukken door hem ingedrukt te houden. Maar dat had ik toen niet helemaal scherp. Maar goed... Uh, of ik even drie rekensommen in de honderd wilde oplossen. Weep, weep, weep. In die supermarkt vlak voor de kassa eh, om, om negen uur ochtend. Uh, vervolgens, of ik even drie patroontjes wilde oplossen. die ik moest onthouden met vijf dingen. Nou, echt jongens. Op een gegeven moment moest ik zelf terwijl ik achter de kassa stond, een foto maken van de lucht buiten, om te verifiëren dat ik echt wakker was. <lacht> nou, ik denk ja. niet dat ik de afgelopen twee jaar zo'n beschamend moment meegemaakt en het ja. ergste ja. van alles is, nog dat er dan vervolgens moest ik die telefoon schudden om de cyclus te beëindigen. Stond er dan, uh, shake to end the cycle. Dus ik sta daar als een meloon aan die telefoon te rukken terwijl heel Even maar naar me kijken. Nou, ik weet niet, dit telt niet helemaal als een irritatie met meer een beschamende de ervaring. Mirko deel ervaring. Maar holy fuck. Is dit is dit een soort speciale wekker deze, op, op, Nou, dit was zeker een speciale wekker. Deze Eft. komt in de einde jaar. Nou, ja, dit was zeker een speciaal ding. Maar goed, ik was echt. En, en, en, dit is echt jullie missen de complete build-up met hoe die man me al heeft getergd met 20 wekkers dagen daarvoor. Dat ik al dacht, waarom heb je er zoveel nodig? En, weet ik wat. en dit was zeg maar echt de kerst op de taart. Ik was wel wakker in die bus. Uh, maar ik ben de ja. eerste drie uur behoorlijk grumpy geweest. Uh. Nee, nee, nee. <laughs> dus ja, ik denk dat moest ik even kwijt. Dat was, uh, dat was mijn ik, grootste uh, irritatiefactor deze pas, maand. Voor jou, ik ja. heb geen wekkers. Like. Le leuk, goed. Ik heb goed. Uh, heel veel wekkers. Oké. Okay. <laughs> van de maand... Ja, en uh, omdat uh, we jullie alvast mentaal wilden voorbereiden... op de mirko uitzending volgende maand... voor de mensen die het vergeten was... volgende maand gaat Mirko dus een keer ons programma samenstellen. Ja, en heb ook de niks meer te presentatie... Ja, jammer wordt er uitgeboerd. Oké, okay, nee, geintje, je hebt altijd wat te zeggen. Althans... Ja, maar hij is, hij is wel de spirituele leider van de groep. Ja, ja, ja. Wat zijn nou in de supermarkt? The Godfather. The Godfather. Oh, ja, ja. ja. Oké, okay, goed. Uh, in ieder geval, weer wat heb je uitgekozen? Uh, nou, eigenlijk nog best iets normaals. Dat ik natuurlijk heel veel dingen al een beetje voorbereid heb. In ieder geval in mijn hoofd voor volgende maand. Maar gewoon echt een super lekker, beetje dance, IDM nummertje Gewoon vrolijk. Uh, elementjes waar ik van hou. Uh, ik hou een beetje altijd van vrouwenstemmen. Op bepaalde hoge tonen ja. er zitten... LFO gefilterde saw waves in, ja klinkt wel heel ingewikkeld, maar dat is gewoon een specifiek geluidje waar ik altijd van hou. En dan lekker de erop. drop, dus uh, gooi hem maar in. Zomers zijn goed. M&M hit van de maand. Dit was uh, Mirko's M&M hit van juni. De ja, het heette trouwens nog nog Slide Away. Zeker, uh, zeker. zeker. Uh, Mike, ik was nog vergeten te zeggen, het heet Slide Away van Audien. Audien. Dat was, uh, heb ik niet gezegd, maar uwel. Oh my god, wat een goed nummer. Oké, okay, en nu gaan we even... Ik miste een reverb knopje. In hey. ieder geval... Um... Ja... We gaan eventjes doordraaien, want dit duurt weer veel te lang natuurlijk. We gaan het hebben over de nieuwe albums, tv series en films die afgelopen maand zijn uitgekomen. Kunnen we weer normaal... Van... Oh, sorry, ja. Van volle sorry, we werden net afgedraaid, maar we zijn Alles hier gewoon aan de ook. Jammer, ja. He, hello. De grap is er nu vanaf. Okay, Ik ga gewoon ja. overwege... Oh, nee, nee, oké. Okay. Dit wordt weer een soort momentje. hè? Nou ja, het is, het is wel fijn dat directe bedreigingen via de microfoon gaan, ja. oké, oké, oké. Nee, nee bedreigingen. Maar, het is geen bedreiging, um... het um... is een voorspelling. <laughs> ja, een ver vermanende toespraak, ja. Maar yes. hebben jullie behoefte ja. aan een karaoke liedje? Uh, nou, ik wil nog wel even iets zeggen in het kader nee. van concerten en uh, dingen. Ik ja? ga. er Dinsdag 8 juli ga ik met Bram samen naar Foster the People. Die is bekend van dat nummer... Uh, 50 Kicks. Ja, thumbs Up Kids. Oh, dat is zo leuk. Dat is een van mijn favoriete nummers. Thumbs Up Kids, you better run, One better run, faster than, than my bullet. bullet. En de gaat dus zo over <laughs> school shootings. I know, nou, okay. I know. Um, Maar het is wel een heerlijke <laughs> muziek. Dus in het kader van onze rubriek naar de mm voeg ik toch nog even iets toe. Maar je had het over karaoke, want ik zie hier een nummer staan wat ik niet kan. karaoke. Nee, uh, kijk, we gaan eventjes uh, omdat het natuurlijk ons nieuwe muziekmomentje is. Ik heb eigenlijk al nieuwe muziek die ik heb geluisterd afgelopen maanden wel al aangekomen. We hebben natuurlijk over Miley Cyrus gehad, um, ook al over Bruce Springsteen die dus gewoon een ruim vijf uur aan nieuwe muziek uit heeft gebracht vandaag. Maar een andere artiest die dus met een nieuw nummer uh, is gekomen, is eigenlijk best wel een verrassing voor iedereen. Sabrina Carpenter natuurlijk. Uh, ja, vorig jaar de zomerhit van het jaar met Espresso en überhaupt haar album Short and Sweet wat natuurlijk uh, nou ja, allemaal firewall ging en allemaal de course heeft verbroken toen de tijd. In ieder geval op Spotify ja, toen de tijd, een jaar geleden. Uh, maar nu komt ze dus in augustus alweer met een nieuw album. Dat album gaat heet The Best Friend. En er was nog best wel wat gedoe over, want uh, de cover art was bekendgemaakt. In heel veel mensen vonden dat een beetje een questionable cover art. Uh, want dat zou vrouwenvriendelijk geweest zijn en stereotyperend. En dat is natuurlijk best raar voor een vrouwelijk artiest. Maar in ieder geval, um, dat was al gelijk een hele heisa. Oh ja, dat heb ik gelezen ja. ja, over die cover, ja. Ja, maar in ieder geval komt ze dus wel met uh, nieuwe muziek. En de eerste single is daar ook eens al van uit. En dat vond ik dus wel geinig. Want ik denk, ja, die gaan we toch even draaien. Want ik moet wel heel eerlijk zijn. Espresso, dat hebben we ook gezien in de top 20 2024 vorig jaar. Was natuurlijk wel een beetje mijn, uh, ja, mijn hit van het jaar. En nu komt daar dus een nieuwe single bovenop. Dus daar gaan we zo even naar luisteren. Hebben jullie daar intussen nog iets over te melden? Of zeggen we gewoon lekker aanzetten? Nou, ik ga luisteren, want ik kan hem niet meezingen. Oké. Okay. Ik ben ook heel benieuwd. Dan uh, verwacht ik zo een review. Bring a Mens Mansfield, haar nieuwe nummer. Oh my god. Oh boy. Ja, dit was de nieuwste single van Sabrina Carpenter. Um, eerste reacties, meningen. Ik vind het wel lekker. Het is een heel... Ja, ik weet niet. Ja. Ik, ik weet niet persoonlijk wat ik gewoon een beetje heb met Sabrina Carpenter. Dat zei ik net ook al. Eén, ik, ik, ik snap gewoon de huid niet rondom haar. Ik vind haar muziek gewoon niet zo goed. Ze zingt niet echt heel goed. Ik vind haar ook gewoon... Ja, ik weet dat het een beetje raar is, maar ze is ook gewoon geen aantrekkelijke vrouw. En wat ik ook vreemd vind... Ze maakt best wel rare dingen. Je ja, zei net al, de albumcover ziet er heel raar uit... Uh, in elke videoclip van al haar nummers... wordt voor some reason een man vermoord. Terwijl als dat omgekeerd, als er een man zou zijn... die in elke videoclip op YouTube een vrouw zou vermoorden... dan was het al offline gehaald... wegens communityrichtlijnen... en was er grootste ophef over. Dat op dus een beetje de dubbele standaard van gender en zo dit. Maar goed, ik, vind, ik, vind, ik, weet, ik weet niet. Ik vind gewoon... Uh, nee, nee. Ja, en is het natuurlijk... Dit... Uh, een beetje, beetje zo'n... Hoe noem je dat? Zo'n zo woke-feministische ondertoon in. Van alle mannen zijn stom en slecht en uh, minderwaardig en moeten dood. Yeah. En ook dit nummer wat Manchild heet. En letterlijk gewoon gaat over. Ja, weet je, ik snap best dat je over relatieproblemen denkt. Maar het is een beetje het totaalplaatje of zo, wat dat gevoel yeah, beetje. Ja, maar dit is, is dus iets wat, zeg maar, haar. Persona natuurlijk een beetje is geworden sinds dat nou ja. vorige album. Kijk. Nou, dan wordt ze um, gepusht door kijk, de macht. We, we, we hebben het natuurlijk al vaker gedraaid, ook met een van haar <laughs> eerdere nummers. Ja, kijk, deze banger Kennen we deze nog? Dit vind ik leuker. Ja, vind ik ook leuker. Dit dus ze was van het album Eyes Wide Open in 2015 ook. Heel beter. Ze was, dus. was nog wat onschuldiger. Nu is ze ja. zo in zo'n haag is overgenomen. Een reptile. Uh, zo'n reptile. <laughs> zo'n ja. overheid eigenlijk. Dit is zo'n zo crazy reptile. Ik denk dat. Oh nee nee. nee. nee, maar dit is wel. Dit is lekker, een beetje Taylor Swift. Ja, maar dit uh, is ja, gewoon. Man. Hier komt haar stem ook beter tot haar recht. dit komt country. Veel puurder ja. allemaal. Ik weet ik niet. Nee, dit ja. vind ik ook niet zo de en, en toen kreeg je natuurlijk deze banger. Deze kent ik niet. Nee, dit kent niemand. Nee, dit vind ik zelf ook niet zo mooi. Nee, dit hadden vond ik... We, jongens, te veel, hadden uh, trouwens twee flessen cola's hier. Te veel, oh, ja. veel sidechain compressie, en, uh, uh, zeggen we dan. Ik, we gaan even de naar Carpet dit is video. En ik heb al die cd's toch op mijn usb USB'tje staan. Let's go, dit is uh, het leukste. haar volgende album. Dit is gewoon Ariana Grande ripple. off 26, dus ja, hey, dit, wel... dit is echt Ariana Grande, maar dan... Dit is echt Ariana Grande, de ja. stijl. Ja, en toen hebben we nog uh, act 2 van ditzelfde album. Dat was een tweedelige splitstroom. Dit oh. is ook de ook Ariana Grande. Allemaal Serena Carpenter dit. Hier komt haar stem wel iets beter tot terecht. Deze ben vind ik wel te pruimen. Maar ook, dit, is, dit hele album lijkt een beetje Ariana inspired, en dit ja, waren, ja. Dit waren twee albums. Toen kwam een van haar eerste doorbraken met het album... een uh, hele uh, Ja, toen dat? kregen we het album uh, Emails I Can't Send discografie. Ja, dat zeker. Dit is de discografie, ja. Ja, hier, ja, ja, ja. Hier begon de nieuwe stijl al een beetje. Maar kijk, vanaf hier wordt het... Ja, dit vind ik kijk, ook maar hier man. zie je dat het zeg maar, postmodern links wordt. Vanaf hier gaat het fout. Dit is de alfant van 2022. Iemand zal je kent, cent. Ik ben echt wel saltier, want je, ik, maar, ik Het is corona gewoon geweest. Hoor je dat? Corona heeft het gewoon allemaal... On the side, jij hebt het over afgeleiden. Ik vind dat jij net jouw koptelefoon opzet en hoe jouw haar nu zit, vind ik ook wel... <laughs> Ja, maar daar weten de kijkers niks van. Want het is natuurlijk. Ik heb een stuk. We hebben er bijna doorheen. Toen kregen we dit natuurlijk. Dit kent iedereen. Ja, maar deze vind ik ook zo'n. Dit gewoon zo'n TikTok-deuntje. Dit vind ik echt zo'n. Ik weet niet. Ik ben 15 en Amerikaans. En denk dat ik cool, slim ben. En ik en, uh, nu, zet dit op ja, TikTok. Ja, nu zijn we dus aanbeland bij het, uh, bij het, nieuwe, <laughs> bij het nieuwe album... ...Vasbien Carpet. Dit was dus eigenlijk haar hele discografie. Dit was even een korte samenvatting hier bij <laughs> en en Omdat ik de mapjes toch open had staan. Ja. Ja, okay. Sorry, jij, Mike. Uh, ik ga wel heel eerlijk heb zeggen. Jij mapje, heb jij het mapje van Tomme O'Dell? Oké, okay, maar Mike, nee, Mike, Mike ik, ik ga je even wel wat zeggen. Ik ben wel een beetje aan het haten. Het is gewoon niet mijn ding. Ik vind gewoon haar, haar stijl niet nice. Maar... <laughs> Productietechnisch is het allemaal goed, dus ja, ik kan er niet zoveel van vinden uiteindelijk alleen. Er wordt voor mij. Luister. je, zou toch, nou ja, je zou toch bijna zeggen dat muziek maken gevoelig is, hè? Nou Over ja, nou eigenlijk, nou te uh, eigenlijk niet helemaal, want ik bedoel ik zeg productietechnisch is het gewoon hoogwaardig en dat is het belangrijkste. Dan ja, dan is de rest wel smaak, ja. Ja. Uh, uh. Nou goed, ik vond het gewoon even een grappig feitje. Want jij zei natuurlijk inderdaad dat hele gedoe met uh, die videoclips en zo. En dat is natuurlijk allemaal wel waar. Dus daarom vond ik het interessant om even terug te kijken in de geschiedenis. Jij begint over Tom O'Dell. Daar wilde jij iets over melden, denk ik. Want uh, er was toch iets mee binnenkort, of niet? Nou, die heeft natuurlijk nog steeds twee spectaculaire concerten... waarvan één is uitverkocht en de andere de laatste kaarten in Amsterdam in november. En op 15 juli staat hij al met zijn... Ja, gaat het goed daar? Jongens, de jammer is momenteel aan het sterven. We ja. greep alvast zijn rouw. Ja. <laughs> dit is ook helemaal niet grappig. Gaat het jammer even verder. Ja. Oké, okay, nou, sorry. Oké, het gaat ook niet is... over Tom Ardell gaan nu. Dat is zo jammer. Nee, Moet ja. je even cola? Oh, je hebt ook cola. Oké, okay. okay, ja, nee, uh, okay, ja. ik ben er weer. Okay. Uh, <laughs> ik had even een hiccup en daardoor hiccup. had ik even geen adem. Ja, hiccup allemaal... is wel anders. Dat is een zuigzoen uh, in je nek, toch? Of niet? Nee, ja, dat, is nee, dat heet anders. Maar dat is niet oh. hier op de radio. Oh, huh? wat vind ik nou dom? Oh. Een hiccup is gewoon even de, dat, dat de, de, de, de lucht even de niet goed <laughs> is. Oh ja, dat is het, ja. Uh, to, ja, stort ik ga om te de de doen. Ja. Wat vind ik nou? Hickey een hiccup ben ik in de Een, een, een hiccup ja, ja, ja, ja. is een in uh, het. Sorry, ik zit even helemaal fout te doen. Ja, maar inderdaad, ja, Mirko, had is het kapsel van jou? Ja Signatuur. Was dat kap van Mirko? Laat me even met rust maar laat haar, laat mijn haar. Nou... Have you been to the copper? Mijn, mijn haar hoeft niet een maandelijkse onderwerp van gesprek te worden. Vorige keer ging het ook al echt een minuut over mijn haar. Ja, maar we willen, we willen het allemaal tot in detail haarfijn weten. Ja. Nee, nee, jammer, nee. We gaan het hebben over tochmodel. Ja, vertel Del. Hoe dik is jouw haar? <laughs> okay. Oh mijn god, uh, heel dik. Obesitas. <laughs> <laughs> maar Tom Model is een fantastische artiest Ook weer afgelopen keer op Pinkpop Hij Heeft allemaal van die secret showings Weet je wel dat hij dan een dag van tevoren aankondigt Dat hij ergens is Dat is gewoon, maakt hem gewoon heel tof als artiest Luister ook zijn nieuwe album Hij heeft het vast niet nodig Maar hij maakt geweldige muziek Ik zie dat wij uh, nog uh, zeker vijf minuten moeten volpraten Ja, dus. maar we kunnen ook wel even Tom Model draaien hoor Ik heb uh, Black Friday klaarstaan Is dat een uh, goed nummer? De normale versie of samen met Last De normale versie. Oh, heerlijk. Oké, okay, dan gaan we die toch nog even luisteren. Want ik, dit gesprek, weet je, ik Gonna ben het be draad kwijt. Wanna have fun. <laughs> Ja, ik merk dat we dit even nodig hadden. Gewoon even een rustmomentje in een toch wat uh, chaotische uitzending kunnen we denk ik wel stellen. Ik uh, ben ervan overtuigd dat iedereen een stukje tommodel nodig heeft op zijn dag. Nou ja, vooral ja. na zo'n chaos uh, discussie, Sabrina Carpenter, irritatiefactortjes, weet je. Het is van alles wat. En dan gaan we nu eventjes alweer onze uitzending afsluiten. Want ja, we hebben nog een minuutje of drie. En dan ga ik toch even zeggen van, wat hebben jullie op de planning staan voor volgende maand? Wat is jullie uh, juli? juli? Nou, ik noem heel iets kleins. Het uh, tweede na grootste evenement van zandvoort organiseren. Maar uh, verder, uh, <laughs> verder niet zo so, druk. kijk. Ja. Hem stoer doen. Ja. Echt hoor. <laughs> nee, maar leuk. Maar nee, leuk. Nee, is leuk. Ja. leuk. Nee, ja. Wat staat er op mijn agenda? Ik heb best een volle agenda. Maar gewoon heel veel... Uh, ja eigenlijk dingen waar ik niet echt echt openlijk over kan spreken. het <laughs> kan oh. wel, maar gewoon privé dingetjes. maar leuke dingen. Uh, casino dingetjes. wordt verkocht. Nee. <laughs> <laughs> nee nee nee nee, maar gewoon vanuit mijn privéleven. gewoon dingen die gewoon oh, die ik ga doen. leuke afspraken met vrienden, weet ik veel wat. ja kan heel uitgebreid gaan vertellen. maar gewoon wel een volle agenda. ja. wel druk. Ja. ga ga je deze ja. maand alle League Champions ontgrendelen? Uh, misschien. Ja, misschien is het eindelijk zover. Moet je ja. even context hier geven aan de wat mensen? Is, uh, wat is die <laughs> nou, dat was heel leuk. Ik had dus, uh, dat is dus een game voor de luisteraar. En ik had dus later op Twitter best een, uh, een, een goed bekeken post. 80.000 weergaven over de hele situatie met NSC. Uh, Kasper Veld kan me gaan volgen, Pieter Omtzigt. Allemaal belangrijke figuren. En wat is de eerstvolgende tweet die ik daarna plaatst? Eentje over dat ik mijn maagdelijkheid misschien weer terug heb binnenkort. Omdat ik dan bijna alle karakters in een specifieke game... Uh, nou ja, uh, gekocht heb, zeg maar. Wat uh, eigenlijk doorvertaalt naar dat je heel veel binnen zit en heel veel tijd hebt gespendeerd aan die game. Ja, want ik toch Dat vond even, ik dan wel weer humor. Dat ik denk, nou ja, je weet ook gelijk wie ze volgen, weet je wel. Want, uh, hoe lang denk je daar aan <laughs> dat je ongeveer mee bezig bent geweest? Wanneer is deze Grind begonnen? Nou, oké, okay, ik, ben, ik ben ook weer niet, niet zo'n heel fanatiek speler. Maar ik heb het account ah. al sinds mijn dertiende. Dus het feit dat, je, dat ik vanaf dertien bezig ben en dat ik nu op deze leeftijd zonder te betalen voor dat soort karakters. Uh, uh, nou, nu pas er bijna ben, dat zegt wel iets over de ondertekening die het kost, zeg maar. Het is dus een. Uh. <laughs> De operatie Nou ja, of je het ja. een prestatie moet noemen, weet ik niet. Het is meer een dieptepunt, maar... Nou, ik, ik, ik, ik kan nog... Uh, what did I waste on lol.com. Ja. ja, precies, ja. Ja, ja, ja. ik moet ja. zeggen, ik ben nog niet eens in de buurt. Ik heb laatst laatste keer ik, wilde, ik moest er nog een stuk of 45. Ja, nou ja, precies. Dus dat duurt wel eventjes. Ja. En, uh... en voor de context, ik heb dat account ook al sinds 2013. Dus... Daarom, nee. Ja. Dus je moet echt wel veel spelen, wil je dat <laughs> uh, daar, daar komen. komen. We moeten dus nog maar vijf. Ik ben er bijna. Oeh, ja. ja. En nog op de planning om de mid season invitational te gaan kijken van 17 juni tot 12 juli in Canada. Dat zou echt leuk zijn, nee. <laughs> zou je wel willen doen? Nee, maar het wordt ook geluisterd, Het wordt gewoon ja, uitgezonden. Ga niet live kijken. Ik wil, ik echt wil er ook, zijn, hè? Niet, uh... Jij ook echt zo van dat zou leuk zijn, nee. Dat zou leuk zijn, nee. Leuk zijn. Nee, dat nee dat maar, maar dan moet zijn. ik er wel echt zijn, hè? Ik ga niet live ja, ja. kijken. Nee, maar nee, maar we, we, we gaan nog, wel een keer naar Berlijn, als het in Europa is, gaan we een keer in Europa. Er is altijd LEC. Dat is de Europese split. Is altijd in Berlijn. Oké. keer. Nou, dat was weer. Volgende maand locatieuitzending. Ja, vanaf de, vanaf de... Nee, ga. Okay. Ja, ja, precies. Vanaf de, nou, Canada een keer is, komend jaar. Locatie. Dat uh, is wel ontstreven. want dat is jammer zo'n streven. Ik vind het ook heel leuk. Ik ga de uitzending afluiten. Ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid weer deze avond. En wij zijn er dus. Ja, we zijn er dus volgende maand weer. En dat wordt een hele bijzondere uitzending. Want het wordt dus ja, de enige echte mirko uitzending Ik zou Precies. vast investeren in oordopjes. Koop de aandelen, Precies. jongens. Investeer in goeie, een goed moment. hoe noem je dat van die, van, die, van, die, uh, van die oortjes die dan geluid doorlaten of niet? Uh, weet je wel, dat, dan kan je, als we praten, kunnen die weer hoor luisteren. En dan als er muziek aan staat. Oké, okay, uh, nou we gaan er echt met een knaller uit. We gaan even dus dan luisteren. gaat het nog meer om de inhoud eigenlijk ja. Wel goed. Ja, dan moeten we ons best doen. Zie. We gaan er met een knaller uit. even luisteren <laughs> naar uh, Taylor Swift om af te sluiten. Fijne avond allemaal. Oh, dan Veel plezier uh, met doe ik alvast mijn oordopjes. Veel plezier nemen. met feesten <laughs> en alles. En uh, tot de volgende maand. Doei! The shoulder that I gave you in the street Cat and mouse for a month or two or three Now I wake up in the night and watch you breathe <laughs> Kiss me once cause you know I had a long night <gasps> Kiss me twice cause it's gonna be alright <gasps> Three times cause I waited my whole life <gasps> Outdoor pool. When you jumped in first, I went into. I'm with you, even if it makes me blue Which takes me back to the color that we painted your brother's wall Honey, without all the X's, fights, and flaws We wouldn't be standing here so far So, kiss you once cause I know you had a long night Kiss you twice cause it's gonna be alright Three times cause you waited your whole life